zusters, waar hebben we het vorige keer over gehad? Ik zal de laatste vier sheets aan u laten zien, zodat we met de vijfde sheet door kunnen op het onderwerp. We zijn vorige keer bezig geweest met Jezaja 44 en een van de laatste teksten waren deze volgende. Jezaja 44 vers 1 tot 4, maar nu zegt God, hoor o Jacob mijn knecht en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt Yahweh, uw maker, en van de moederschoot aan uw formeerder, die u helpt. En hij zegt, vrees niet mijn knecht Jacob en Jeshurun, die ik verkoren heb. Vrees niet mijn knecht Jacob, die ik verkoren heb, Jeshurun. Het woordje Jeshurun betekende de oprechte. Het is de symbolische naam voor Israël, welke haar ideale karakteristieken weergeeft. Dus Yeshurun is de naam eigenlijk van het volmaakte. Het is een symbolische naam voor wat Israël eigenlijk is. Alleen zijn ook mensen, net als wij, met gebreken, onvolkomenheden. Maar nochtans, vader ziet ons wel als die volmaakte. Want we zijn volmaakt in... Yeshua, onze Messias. Als vader rechtstreeks naar ons zou moeten zien, we zouden hem niet kunnen benaderen. Daarom was er in Israël een hele tabernakeldienst ingericht, zodat we met onze offers voor het tabernakel konden komen, onze zonden konden beleiden, en zo voor het aangezicht van vader verschijnen. En dan ook door de priesters en één keer per jaar door de hoge priester. Nochtans, wij weten sinds Yeshua in het hemelse heiligdom vertoeft, tot we tot hem kon, kunnen gaan, tot vader, in de naam van Yeshua. En hij bidt en pleit voor de vader, voor ons. En dan wijst die vader op mijn bloed, mijn bloed, mijn bloed. Het enige wat ons ruimte geeft om tot vader te komen, is het bloed van Yeshua. Er is geen andere mogelijkheid om voor hen te verschijnen in heerlijkheid. Daarom is het ook net als de parasje leert, je verschijnt niet zomaar even voor God. Oh, even gebedje doen? Nee, realiseer je dat je voor zijn heiligheid verschijnt. En door de genade die ons door Christus bloed gekocht is. Ik zal water gieten op het dorstige. Beken op het droge. Ja, ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost. En mijn zegen op uw nakomelingen. Zegt hij tegen Israël. Het gaat altijd over Israël. Hè? Zijn wij ook Israël trouwens of niet? Wij zijn door Yeshua ingeënt op diezelfde stam. Door het geloof zijn we kinderen van Abraham geworden. En als je kinderen bent van Abraham... heb je deel gekregen aan de verbonden die God met Abraham sluit. En zoals Abraham uitziet op Messias die komen zou... zien wij nog steeds uit op Messias die komen zou. Hoewel die al geweest is. Nochtans kijken we uit naar de komst van Messias in zijn heerlijkheid. Hij zegt, op uw nakroost mijn zegen en op uw nakomelingen... zij zullen uitspruiten... Tussen het gras als populieren langs de beken, Schitterend beeld. De een zal zeggen, ik ben van Yahweh. Wie zegt het onder ons? Ik ben van Yahweh. Zal ik ook een vragen? Wie gaat het zeggen? Ik ben van Yahweh. Ja, het is een eigendom. Het is eigendom. En gekocht en betaald en gepriemd oor. Goed zo zus, dankjewel hoor. Je zit echt op te letten. Zo is het wel. Ja. Ja, inderdaad, inderdaad. De een zal zeggen: ik ben van Yahweh. en de ander zal zich noemen met de naam Jacob. En derde zal op zijn hand schrijven van Yahweh en de naam van Israël aannemen. Amen. We hebben de naam van Israël aangenomen. Amen. Ben jij dan Israël Willem? Ja, zeker weten. Ben je dan een Jood? Nou, dat niet echt. Zij wel. een Joodin dan, hè? Joodin dan, hè? Dat is goed. goed. Hoe zegt hij dat op een andere plaats? Niet die is een jood die in het besneden is, maar die is een jood die het in gehoorzaamheid behandelt. Hè? Lieve mensen, zo zegt Yahweh, wie is Yahweh, koning en verlosser van Israël? Amen. Hier staat, zo zegt Yahweh, wie is Yahweh, dat is de koning en verlosser van Israël. Hij is Yahweh, de heerscharen. Ik ben de eerste... Ik ben de laatste, buiten mij is er hoeveel goden? Geen. geen God. Amen. Als je beleidt dat er maar één God is, is er maar één God. Amen. Anders is het niet. Ik ben de eerste, ik ben de laatste, buiten mij, zegt Yahweh, is er geen God. Nogthans, zegt Paulus, er zijn vele goden en vele heren. Of zegt hij dat niet? Hoe gaat hij verder? Ook al zijn er vele goden en vele heren, wat zegt hij dan? Nochtans is, er maar één vader. Nochtans is er maar één God. Wonderlijk is dat, hè? Dat is de vader. Hij gaat verder. Wees niet verschrikt, vrees niet, zegt hij. Heb ik het u niet van oudsher doen horen, sma en verkondigd? Gij zijt mij getuige. Is er een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Die Jezaja, dat was een mannetje hoor. Die moet dit toch wel verkondigen door gans Israël. Hij komt niet alleen in Jeruzalem om wat te zeggen, maar hij gaat het hele land door in die periode. En overal vertelt hij die boodschap die God hem gegeven heeft. Als we nou beseffen dat Jezaja dit verkondigt... ...kunnen wij toch exact hetzelfde verkondigen? Jezaja spreekt ook niet op eigen houtje. Jezaja is vervuld van de geest van God. Als er één vol was van de geest van God, was het wel Jezaja. We spreken nog steeds de woorden uit van Jezaja, want zo spreekt de Heer, zeggen we dan. Hij zegt tegen dat volk, gij zijt mijn getuige. Is er een God buiten mij? Zegt die namens Abba Yahweh, er is geen andere rots, ik ken er geen. Kent u nog een andere rots? Daarmee kunnen we dus zeggen dat we geloven dat Yahweh de enige waarachtige God is. En wat is Yeshua? De enige geboren Zoon van God. Zo staat het in de kern van het hoge priestelijk gebed. Dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Yeshua die gij gezonden heeft. Dat is getuigenis. Nou, een van de laatste teksten van de vorige keer... ...zegt hij, Jezaja, zei hij die beelden vormen zijn alle ijdelheid. Ik zou willen vragen, zijn onder ons die beelden vormen? Ja, ja, andere denkbeelden. Hele andere denkbeelden. Toen we nog in het traditioneel christendom waren en groot werden gebracht met een 3-eenheidsleer hadden we hele andere ideeën... over de persoon van God. Dan hadden we een dogmatisch, filosofisch... statement hebben we geleerd... en daar dachten we aan drie personen... en dan nog in één wezen. Dat is dogmatiek. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat is dogmatisch, filosofisch samengesteld. We hebben daarnaar beelden gevormd. Dus in dat beeld wat we gevormd hebben... hebben wij ook beelden gebouwd van God. Pas later begonnen we te zien... Tot vader zegt, er is maar één God. En dat is Yahweh. Dan denk je, hé, hey, dat is wonderlijk. Dan krijg je een heel ander beeld van God. En nogthans, van hem kan je geen beeld maken. Want de Bijbel zegt, God is geest. God is niet op één plaats. God is alomtegenwoordig. Dus overal, op dezelfde plaats, waar je ook bent, God is aanwezig. Hij is geest. Dat is pas groot. Maar zij die beelden vormen... Zijn alle ijdelheid. Hun dierbare maaksels brengen geen baat. Ook de beelden die wij hebben gemaakt in ons hoofd. Zij zelf zijn er getuigen van. Dat ze niets zien, niets weten, zodat ze beschaamd staan. Dat woordje maaksels komt van het grondwoord gamat. En dat betekent gewoon begeren. Lust naar, vreugde hebben in, zich verheugen op. Dus zij die beelden vormen, zijn alle ijdelheid, hun dierbare lust, vreugde hebben in, zich verheugen op, hun zoals dat wat zij in hun geest scheppen, brengen totaal geen baat. Dus hoe heilig ook ons denken geweest is op een drie-ene God, hoe goed bedoeld ook, de Bijbel leert daar niets over, die zegt er is één God en dat is Yahweh. Uit hem en door hem zijn alle dingen. Wat hij gesproken heeft, dat kwam dus in aanzien. Voordat God begon te spreken, was er niets. Zodra hij zei, licht, flats, was er licht. Hetzelfde moment. Dat duurde nog niet eens een seconde, dan zou het nog tijd zijn geweest. Nee, als God spreekt, is het er wat daarvoor niet was. Wij hebben beelden gevormd. Onze dierbare maaksels. Wie vormt een God en giet een beeld... Waarvan hij geen baat heeft. Er staat gelukkig een vraagteken achter. Hè? Wie vormt een god, giet een beeld waarvan hij geen baat heeft? Zie, al de aanhangers daarvan zullen beschaamd staan. De werklieden zijn slechts mensen. Laten ze bijeenkomen, zich opstellen. Zij zullen verschrikt worden en beschaamd staan tevens. Dus elk beeld wat wij in, ook in ons denken hebben gemaakt, ook al hebben we dan niet als Rome die beelden neergezet van die heilige mannen en van de maagd Maria waardoor je kan bidden, dan kan zij weer voorbeden doen zodat het in de hemel dichter bij vader komt. Dat is natuurlijk klinklare onzin met alle respect voor deze lieve mensen. Ik denk als we dadelijk de waarheid zullen zien, als de Heer terugkomt, dat we verschrikt zullen staan, zo, hoe is het mogelijk dat we dat gedacht hebben en zo gewandeld hebben. We zullen verschrikt worden en beschaamd staan. Jezaja 44 vers 17, het overblijfsel. Hier gaat het over dat hout waar dat afgodsbeeld van gemaakt wordt. Want ze snijden dus een beeld uit hout. Hè, uit dat blok hout, het overblijfsel. Dat verwerken ze nog tot een god. Tot zijn gesneden beeld. Knielt daarvoor neer. Buigt zich, aanbidt en zegt, red mij, want gij zijt mijn god. Dus daar komen we vandaan, uit die rimboe van het snijden van beelden en daarvoor knielen en zeggen, jij bent mijn God, help me. Iemand die tegen zo'n houten paal zegt, help me, is echt de weg kwijt. Zij hebben geen kennis en geen inzicht, want hun ogen zijn dichtgestreken, zodat ze niet zien. Hun harten, zodat ze niet begrijpen. Moet je het dus... De wereld kwalijk nemen tot ze voor hun goden buigen? Als ze geen beter beeld hebben, wat zullen ze doen? Ze zullen ons moeten tegenkomen. Vindt hij ook niet? Want wij kunnen ze verder helpen om te vertellen dat die God, die de de God is, is niet te zien is. Alomtegenwoordig. God is geest. Daarom zegt hij eigenlijk ook: Gij zijt mijn getuige. Uitroepteken. Nou, dat heb je ook thema genoemd. Als de wereld het nou niet weet, en wij weten het wel, hoe vrijmoedig zijn we nou? ...om het te vertellen aan de wereld. Zelfs om het te vertellen binnen je eigen christelijke relaties. Want we zijn natuurlijk wel uit het christendom getrokken. We zijn met het jodendom in aanraking gekomen. We hebben met hun Toraal leren lezen en we meelezen. Mee want we schrikken soms nog elke dag als we Toraal lezen. En we doen dan het, het, het Hebreeuwse woord openen hè, in, de, in de computer... En dan zie je al die woorden aan. Zeg je zegt, jongen, wat zijn we toch dom geweest, hè? hebben we nooit gesnapt. Je moet dus gaan zoeken. We hadden geen kennis en geen inzicht. Onze ogen zijn dichtgestreken, zodat ze niet zien en onze harten dat ze niet begrijpen. Nochtans, de Heer opent onze ogen. Nou zegt Jezaja in zijn tijd, niemand neemt dit te harten. Niemand heeft kennis of inzicht. Hij praat over de periode, hè? dat is voordat Israël... ...door Babel gevangen genomen wordt... ...en in uh, 70 jaar... ...in verdrukking gaat. 70 jaar het land uit moet. Niemand neemt het te harte. Niemand heeft kennis of inzicht... ...zodat hij zegt... ...de helft daarvan verbrandde ik in vuur... ...ook bakte ik op zijn kolen brood... ...ik brade vlees, ik at... ...ik zou dan ook zijn overschot... ...een gruwel maken... ...zou ik neerknielen voor een blok hout. Niemand neemt het te harte. Hoe is het mogelijk dat ze zo bezig kunnen zijn en nog niet beseffen dat het niets met Gods dienst te maken heeft? Wie zich met as bezighoudt, die heeft zijn hart bedrogen. Ja, dus wie zich met as bezighoudt, die heeft zijn bedrogen hart verleid. Hij redt zijn leven niet. Vraagt zich niet af, is er dan geen bedrog in mijn rechterhand? Ze staat nu zo. Is er nou geen bedrog in mijn rechterhand, hè, waar ik mee bezig ben? Denk nou hieraan, Jacob. Want daar spreekt hij tegen? Hij spreekt tegen Jacob's nageslacht. Die zich overgegeven hebben aan beelden, die de leer van Babel is gaan volgen. Denk nou hieraan, Jacob, Israël, dus hetzelfde, want gij zijt mijn knecht. Ik. Heb u geformeerd, Israël, Jacob. Gij zijt mijn knecht Israël, gij wordt door mij niet vergeten. Dit is dus in de periode voordat ze uitgevoerd worden naar Babel. In wezen gaat de profeet nu al vertellen dat God ze niet vergeet. Terwijl ze nog opgepakt moeten worden en uitgevoerd moeten worden. Hij zegt van tevoren door zijn profeet, ik vaag je overtredingen weg. Als een nevel. En je zonde als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Nou, dat over dat feit, ik heb u verlost. daar kan je toch wel eens een hele dikke vraagteken achter zetten. Als je ziet hoe de weg van Israël gegaan is van Gods wegen af. en God zegt: Ik heb je verlost. Ja, natuurlijk heb je ze verlost uit Egypte. 40 jaar woestijn, het beloofde land gegeven. Schitterend, onder Jozua. schitterende tijd. Jozua dood. Begint afgoderij. Onbegrijpelijk. Het lijkt net het leven van Israël, ons eigen leven. We zijn goed opgevoed, allemaal natuurlijk, en we zijn allemaal een weg gegaan daarna, toen je zegt, oh, hoe kan ik op die weg komen? Prijs de Heer dat hij het gebed van je ouders verhoord heeft, dat hij over hun kinderen zou waken. We zijn weer teruggebracht op de weg van de Heer, we zijn zelfs zo ver gekomen dat we met elkaar Sabbat gaan vieren, we vieren alle feesttijden van de Heer en we weten dat we daarmee een teken vervullen wat God geeft tussen hem en zijn volk. We mogen met elkaar tot zijn volk behoren. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Nou als u verlost bent, laat het ook zien dat je verlost bent en ga niet opnieuw in de modder van de zonde leven. Jezaja 44, 23. Jubelt gij hemelen, want Yahweh heeft het gedaan. Juicht gij diepte naar aarde, breek uit in je gejubel, gij bergen, gij woud met alle geboonten daarin. Want, daar komt hij weer, Yahweh heeft Jacob verlost. En hij verheerlijkt zichzelf in Israël. Is dat zo alle dagen? Dat doet hij door zijn gelovige volk heen, die in trouw leven naar de regels van zijn koninkrijk. Als je in het koninkrijk van God leeft, zal je leven naar zijn Torah en zijn profeten en naar het voorkomen evangelie van Yeshua de Messias. Je kan niet meer zeggen, ik heb het niet geweten. We hebben in Yeshua een schitterende verlosser die ons de weg geleid heeft, die we kunnen navolgen. Zelfs Paulus zegt nog, volg nou mij na, maar hij volgt Yeshua na. Het is heerlijk om te weten dat we in Yeshua een nieuwe weg hebben gevonden. Yahweh heeft Jacob verlost, dat is Israël, en hij verheerlijkt zichzelf in Israël. Zo zegt Yahweh, broeder en zuster, uw verlosser, uw formeerder, van de moederschoot aan, ik ben Yahweh die alles gemaakt heb. Zeggen we amen? Yahweh heeft alles gemaakt. Staat er dan niet in het Nieuwe Testament dat door Yeshua alles geschapen is? Maar dan moet je het wel in zijn context lezen. Yeshua die het offer vervuld heeft, de dood is ingegaan en opgestaan is uit de dood. In hem zullen we de nieuwe wereld ontvangen. Vele mensen denken dat Yeshua de schepper is van hemel en aarde. Omdat hij het woord van Yahweh is. Maar je moet er eens over nadenken tot hij voor ons de nieuwe wereld tot stand brengt. En daarin onze leider zal zijn. Hij zal dan komen naar de belofte van de Heer. Zo zegt Yahweh, uw verlosser, uw vermeerder, van de moederschoot aan, ik ben Yahweh. Ik ben Yahweh die alles gemaakt heeft. Die de hemel heeft uitgespannen. Ik alleen die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. Dat kracht is verbonden met zijn woord. Zelfs de profeten die de woorden van Yahweh spreken, zitten in de woorden van de profeten dezelfde kracht. Ook in de woorden van Yeshua. Hij wist waartoe hij geroepen was als Messias. Daarom kon hij ook de wonderen van de Messias doen... want zijn vader had hem alles gegeven wat hij nodig had. Daarom kon hij zieken genezen. Hij kon laten zien dat heel Israël zou weten... zo, dat kan toch niemand. Nee, dat kan ook niemand, tenzij God het hem gegeven heeft. Hij is de Messias die komen zou. De tekenen der leugenprofeten doet hij niet. En de waarzeggers en de dwazen aan de kaak stel, die de wijze doet terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maakt. Lieve mensen, alles wat niet overeenstemt met het woord van God, is dwaasheid. Het zal aan de kaak gesteld worden. Jezaja 44 vers 26, die het woord van mijn knecht, dat is de profeet, gestand doet. En de aankondiging, mijn bode volvoer. Die tot Jeruzalem zegt... Het worden bewoond. En tot de steden van Juda laten ze herbouwd worden. Haar puin hopen richt ik weer op. Toch is dat een wonderlijk woord wat ja, Jezaja spreekt. Vindt u ook niet? In welke periode zou hij nou gesproken hebben? He? In welke periode spreekt hij nou? Hij zegt: tot de diepte zeg ik verdroog en de rivieren doe ik opdrogen. Die tot koren zegt. Daar komt hij, mijn herder, hij zal mijn welbehagen volvoeren. door tot Jeruzalem te zeggen: het worden herbouwd en de tempel worden gegrondvest. Wie heeft gezegd dat de tempel wordt herbouwd in Jeruzalem? Vader zelf. Vader zelf. En door wie heeft hij het uitgewerkt? De Die hebben het doorgegeven. En wie heeft de opdracht gegeven om Jeruzalem te herbouwen? Korus. Korus. Door een heidense koning werkt God heen om zijn stad te bouwen en zijn tempel te bouwen. Hij heeft dus tot Kores gezegd, mijn herder. Wie is hier de herder? Die tot Kores zegt, mijn herder. Hij zal al mijn welbehagen volvoeren. Kores wordt gewoon voorgesteld als een herder. Want hij volvoert de woorden van Abba Yahweh die hij door zijn profeet heeft gesproken. En die koers, die had ook alle macht en middelen, ook al het geld om het te doen. Het is zelfs het geld wat hij fourneert om het te doen, om Jeruzalem te gaan bouwen. En heeft het volk wat in ballingschap leefde, gezegd, ga naar Jeruzalem en bouw die stad. Jezaaien die predikt van 750 tot 700 voor Christus. In die 50 jaar heeft hij zijn bediening. Daniel die spreekt tegen het volk tussen 600 en 540 voor Christus. Het zijn allemaal profeten die gesproken hebben in die tijd. En het moest allemaal nog daarna vervuld gaan worden. Jezaja 45. Zo zegt Yahweh tot zijn gezalfde, tot kores, wiens rechterhand ik gevat heb. Mooi is dat, hè? Yahweh spreekt tot zijn, wat is gezalfd in het Hebreels? Wie is hier de Messias? Kordes. Er zijn vele messiassen geweest hoor. Maar er was maar één de Messias. Waarop al vanaf Adam is uitgezien. Dat was Messias Yeshua. Maar er zijn er vele die Israël tot bevrijding geleid hebben. Dat waren allemaal gezalfden die de macht kregen om Israël tot bevrijding te brengen. Dus zo zegt Yahweh tot zijn gezalfde Messias tot Kordes. Wiens rechterhand ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen... de lendenen van koningen ontgort ik... dus hij neemt die koningen gewoon vervangen... om deuren voor hem te openen... geen poort blijft gesloten. Door wie heeft hij zijn kracht ontvangen? Door Yahweh, de God van Israël. Vader heeft ook zijn volk in Babel gebracht... vanwege hun goddeloos gedrag. Hij heeft ze niet verlaten. En hij heeft ook door de profeet laten zeggen... dat hij na 70 jaar weer terug zouden komen... Hij heeft al zijn woord volkomen volvoerd. Nou zegt hij, ik zelf zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen. Koperen deuren zal ik verbreken, ijzeren grendels verbrijzelen. We kennen hem waarschijnlijk wel, hè? Psalm 107. Schitterend lied als je het leest. Lees het door in je Bijbel, Psalm 107. Schitterend, als angst en vrees Israël benauwd, er is er maar één die verlost van angst. Ook Yeshua werd verlost uit zijn angst. Weet u nog? Toen hij in de hof was. Had het zeer benauwd. Hij moest gevangen genomen worden... om uiteindelijk naar Golgotha gebracht te worden. Maar je zegt wel eens... hij zweet de peultjes. Hij had angst. Maar er staat van hem geschreven... dat God verloste hem uit de angst. Maar niet van de weg naar Golgotha. Ook Yeshua had nodig... om uit de angst verlost te worden... Hij was voorkomen ons gelijk in de weg die er ging. Daarom weet je ook heel goed hoe wij moeten strijden. Jezaja 45, vers 3. Hij zegt, ik zal je geven de schatten der duisternis, de rijkdommen van verborgen plaatsen. Waarom? Opdat gij weet, broeder en zuster, weet. Wat moeten we weten? Dat ik Yahweh het ben die u bij uw naam riep. De God van Israël. Ja, wij roept bij uw naam. Ja, terwille van mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een naam, hoewel gij mij niet kende. Er zijn natuurlijk vele Israëlieten geweest dat wel het nazaat van Abraham is, maar heel God niet kende en in een goddeloze levensweg hebben gewandeld. Precies als wij. Er is geen onderscheid. Eén ding maakt hij wel duidelijk aan dat volk en ook aan u en aan mij. Denkt erom, ik ben Yahweh. Er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Dus wat nou ook de theologie leert, van welke denominatie dan ook... Tora en profeten leren, er is één God, Yahweh. Ik ben Yahweh, die spreekt hier door zijn profeet. Er is geen ander buiten mij, er is geen God. Ik goorde u, hoewel ge mij niet kende. Ik goorde u, hoewel ge mij niet kende. Waarom? Opdat men het weten... Broeder en zuster, dat woordje weten is altijd belangrijk. We moeten weten dat we weten dat we het weten. Dat is de enige weg om je geloof op te bouwen. Het geloof nu, zegt Paulus, is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En wat staat er dan verder? En een bewijs van de dingen die we niet zien. Dus de dingen die ons in het woord van God gegeven worden, daar richten we onze volkomen hoop op. En dat is onze zekerheid. Onze hoop is gevestigd op het woord van de Heer. Opdat men weet waar de zon op gaat en waar die ondergaat, en dat er buiten mij niemand is. Ik ben Yahweh, er is geen ander. Hebben we eens een hoofdstuk gelezen waar dit zo vaak achter elkaar komt? Het schijnt voor Jezaja noodzakelijk te zijn geweest om dit soort zaken te zeggen tegen dat volk. Niet omdat het volk zo in gehoorzaamheid wandelde. Want een profeet treedt alleen maar op als het volk in goddeloosheid ten onder gaat. Dan staat er een profeet op en die komt met de Torah en die zegt zo heeft vader gesproken. Dus alles wat Jezaja zegt als profeet moet hij zeggen tegen een volk wat eigenlijk ten onder dreigt te gaan. En waar vader van straf zegt jullie gaan vlopen om maar 70 jaar in Babel zitten. Voor straf. Maar... Eén ding is duidelijk, men moeten weten waar de zon op gaat, buiten mij, niemand is, want ik ben Yahweh, er is geen ander. Het is ook Abba Yahweh die bepaalt dat ze naar Babel gebracht moeten worden. Het is net alsof een vader een onhandelbaar kind uiteindelijk op zijn knie legt en even op de billen tikt. Die het licht formeert, die formeert het licht, dat is Yahweh, en de duisternis schept. Vind je dat geen vervelende uitdrukking van Isaiah? Ik ben Yahweh, er is geen ander, kom maar, die het licht voor meer en de duisternis schept. Dat is een ernstig. ernstige, je ook niet. Dan denk je, ja God schept de duisternis. Ja, zo zegt hij gewoon. Ja, wat hij zegt, dat is zo. Echt waar. We kunnen het wel met de duivel verbinden en al die dingen meer. Maar ook die krijgt niet verder de kans, als dat vader hem de lengte geeft, om een werk uit te voeren. En hij krijgt echt geen kans om een ander werk uit te voeren... als een vader zegt, voer dat uit. Want er is maar één God. Die het licht voor meer en de duisternis schept. Die het heil bewerk en het onheil schept. Hé, hey, mooi is dat eigenlijk, hè? Dan nou denk je, heil staat tegenover onheil. Maar dat is in dit geval niet zo. Want hier staat in het grondwoordje heil, shalom. Hé, hey, mooi. Die dus de shalom bewerkt... En het onheil, dat is kwaad schep. Toch is het lastig, vind je ook niet? Tot het kwaad schep. Hij geeft toch de kwaad de gelegenheid om heel dichtbij je te komen. Zodat je voor het goede kan kiezen. Want stel je nou voor dat vader je niet beproeft. Of je wel echt in het geloof bent. Hij wil niet dat je struikelt. Dus de beproevingen van vader zijn niet om ons te laten struikelen, maar ons voor een punt te brengen dat je zegt, hé, hey, wat ga ik nou doen? Ga ik die put in? Of zeg ik, nee, dit doe ik niet. De beproevingen van de heer zijn om ons te bouwen. Geldt in alle tijden. Hij zegt, ik ben degene die licht formeert, ook die de duisternis schept, die het heil, de vrede bewerkt en het onheil, het kwaad schept. Ik, Yahweh, doe dit alles. Buiten God gebeurt er niets. Ook in uw leven niet. Probeer dat altijd mee te nemen. Wat je ook overkomt. Onze Vader in de hemel weet wat er gebeurt. Hij weet wat er is. Ik doe dit alles. Druppelt hemelen van boven. En laat wolken gerechtigheid doen neerstromen. Dus druppelen, regenen. Laat gerechtigheid neerstromen. De aarde opende zich op dat het heil ontluiken. Dus zoals de regen van vader komt, om uiteindelijk de vrucht uit de aarde te laten komen, komen ook die dingen over ons. Hier staat, opdat het heil, dat is het woordje jesja, dat betekent verlossing, ontluiken. Dus, druppelt hemelen en laat de wolken gerechtigheid doen neerstromen, de aarde openen zich opdat het heil de verlossing ontluiken. En zij daarbij gerechtigheid doen uitspreiden. Mooi is dat, hè? Wanneer komt gerechtigheid uit u? Dat is de dag dat je begint te beseffen dat God je, je ogen geopend heeft en tot je in gehoorzaamheid gaat wandelen. Vroeger hadden we helemaal geen gerechtigheid. Wisten we dat we ongerechtigheid waren. En de dag dat we tot één keer komen, gaan we de eerste stappen zetten op de weg van gerechtigheid. Want gerechtigheid is dat wat God eist. Volkomen gerechtigheid. Wie van ons is volkomen rechtvaardig? Niemand. Nochtans wandelen we in de weg van gerechtigheid en we zien op de verzoening in Yeshua. Het werk wat hij voor ons gepresteerd heeft, wordt ons als genade geschonken. En wij zullen in dat geloof moeten leven. Gerechtigheid doet uitspreken en zegt hij, ik, Yahweh, heb dit geschapen. Alles wat we in ons verlossingsplan hebben ontmoet, is door Abba Yahweh vooruit gezien en gesproken en uitgewerkt. Nou zegt hij, wee hen die met zijn formeerde twist. Dat doen wij niet meer, hè? met onze formeerde twisten. Een scherf onder aarde scherven. Verstaat u die? Een scherf is van een potje toch? Als de pottenbak een potje gemaakt heeft. Het ene potje tot een verheven taak. En een ander potje als een minder verheven taak. hè? Wij zijn nog steeds een scherf onder aarde scherven. We hebben een klein beetje begrip gekregen van onze schepper, van onze Heer Yahweh en van zijn verloste Yeshua. Hij zegt: Zal dan het leem tot zijn vormen zeggen: Wat maakt gij? Dus dan kijk je naar jezelf en dan zeg je tegen God: Wat heb je nou toch gemaakt? Hè? Vraagteken staat er maar achter. Hè? Of het werk wat hij gedaan heeft. En dan zeg je: Hij heeft geen handen. De pottenbakker. Probeer die slag te maken hè, van die pottenbakker en onze hemelse vader, onze schepper. Want hij zegt het niet voor niks, die Isaiah. Nou zegt hij: Wee hem die tot zijn vader zegt: Wat, ver, wat verwekt gij? Zegt Derry Aden, eigen vader, wat heb jij nou verwekt? Ik weet dat er genoeg mensen zulke opmerkingen zullen maken tegen hun vaders. Hè, we hebben allemaal wel leed en verdriet gehad en gedenkt Nou, dat komt omdat hij mijn vader is. Maar we zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden. En tot de vrouw zegt hij, waarom hebt gij zweeën? zegt diegene die dus geboren wordt. Nou zo zegt Yahweh, de heilige van Israël, en zijn formeerde. Vraag mij naar de toekomstige dingen en vertrouw mij, mijn zonen en het werk van mijn handen toe. Heb je vragen, lieve mensen? Vertrouw het aan de Heer. Verwacht nooit het directe antwoord van mensen. Want ik ben het die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. En al hun heer heb ik mijn bevelen gegeven. Er is niets in de hemel wat niet door vader geïnstrueerd is. De hele machtige engelenlegers volvoeren exact de woorden van vader. Ik ben het, zegt vader. Die hem, dat is Cordus. ...verwekt heb. Hé. Hey. Ik ben het, Abba Yahweh... ...die koordes verwekt heb. Hoe? In gerechtigheid... ...en al zijn wegen zal ik... ...effen maken. Hij heeft dus die koordes verwekt... ...met een doel. Uiteindelijk... ...moest dat volk van Israël in Babel komen... En uiteindelijk moest er een koning opstaan die ze nog geld mee geeft om Jeruzalem en de tempel te bouwen. Zodat het hele koninkrijk van God weer hersteld kon worden. Ik ben het die Koris verwekt heb in gerechtigheid. En al zijn wegen zal ik effen maken. Hij, dat is Koris, is het. Die mijn stad herbouwen zal. En mijn ballingen vrijlaten. Hoe? Zonder koopprijs en zonder geschenk. Het is dus niet dat Korus tegen Israël zegt: Ik zal jullie vrijlaten, maar dan moet je me 30 ton goud leveren en 100 ton zilver. Dan mogen jullie vrij naar huis gaan. Nee, precies wat abba Yahweh door zijn profeet zegt: Zonder koopprijs en zonder geschenk. Wie zegt dat? Zegt Yahweh de heerscharen. Dat is zeer ongebruikelijk. Een volk wat een andere volk he, in uh, gevangenschap brengt, die mergelt ze uit tot het laatste been en is er niks meer uit te halen. Of ze killen het, of ze sturen het terug. Dat is de wereld. Maar hier is een aardse koning die dat volk van God uiteindelijk nog met geld terugstuurt, zodat ze Jeruzalem en de tempel kunnen bouwen. Nou, zo zegt Yahweh, het is wel belangrijk hè, je moet al die tekstjes opzoeken waar staat zo zegt Yahweh in de Bijbel. Zo zegt Yahweh, het vermogen van Egypte, de koopmaar van Ethiopië, de Sabene, die mannen van statige gestalten, want het schijnt grote mannen te geweest zijn, op hun paarden met gewoon mooie kleden, zullen tot u overkomen en u toebehoren. Ze zullen u volgen in ketenen overkomen en zich voor u neerwerpen. Zij zullen u smeken, alleen bij u is God. En er is geen ander, geenerlei God. Dus als je Gods volk te maken krijgt en de overwinningen die God schenkt, dan zal de wereld zeggen, dat is jullie God. Ze zullen buigen voor die God van Israël. Ik denk als we ons eigen leven daarmee gaan uh, samenbrengen met een gelovige Israël, dan zullen we dat in ons eigen leven ook ervaren. De liefde en de barmhartigheid die door de Heer, door zijn geest in ons wordt opgewekt, daar zal de wereld van moeten zien dat er een andere geest in ons is. Durft u de op te zeggen? Zijn we anders of zijn we niet anders? Ja, natuurlijk. We hebben zelfs onze vijand lief. We hebben zelfs onze vijanden lief. Amen. Goed als is. Zij zullen u smeken. Alleen bij u is God. Er is geen ander. Geen allerlei God. Want de wereld om ons heen zal zien dat de goden die zij aanbidden... geen goden zijn. Maar ze zullen aan uw liefde, aan uw trouw... aan uw godsdienst, aan uw handelwijze zien. Voorwaar gij zijt een God... Die zich verborgen houdt, de God van Israël, een verlosser. Mooi is dat, hè? Is Jezus de verlosser? Ja, natuurlijk. Hij was de verlosser die door zijn vader uitgezonden wordt. Hij heeft ook de prijs betaald. Maar er staat ergens in de profeten: er zijn vele verlosser's tot Israël gekomen. Die hebben hun uitgered. Alle richteren die kwamen, te midden dat Israël in goddeloosheid zat, dan stuurde God weer een richter. Die, die wekte al die mannen op. En dan knokten ze de vijand het land uit. En hadden ze weer veertig jaar rust. Ook dat waren verlossers, die richters. Maar onze Heer Yeshua is wel de verlosser van Israël. Want die verlost ook nog ons erbij, die er zijn toegevoegd door de prijs te betalen. Voorwaar gij zijt een God die zich verborgen houdt, Abba Yahweh. De God van Israël, een verlosser. Zij staan beschaamd. Ze zijn ook te schande geworden. Allen tezamen zijn ze smadelijk afgedropen. Wie? De makers van die afgodsbeelden. Ook de beelden die wij vroeger in ons hoofd hadden. Die ons door Rome zijn overgedragen. Alles wat Rome verkondigt is Onzin. Elke gebod heeft hij verdraaid. Hij heeft zelfs van de Sabbat, de zevende dag, maakt hij de eerste dag. Ieder die dat doet, buigt toch voor Rome. Alleen vele mensen zien het niet. We moeten het in liefde vertellen, want ze zijn nog steeds op dwaalwegen. Ze buigen voor de afgod. Maar ze doen het tot eer van God. Maar er zijn vele zaken waarvan uiteindelijk de Heer Jeshua zegt, in Markers 7, vers 7... Te vergeefs eren ze mij, want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. Dus zeggen, ik doe op zondag God eren, met alle respect. Omdat het een inzetting van mensen is, zegt de profeet duidelijk, Yeshua, te vergeefs. Nogthans, hij heeft ze lief, want we zijn misleid geweest. Amen. God heeft ook de christenen lief. Het is een genade van God, tot ze toch uit mochten trekken, de nieuwe dingen mochten gaan zien. En uiteindelijk hebben we gezegd, ja, het doet wel pijn om 100 miljoen christenen los te laten, voor die kleine gemeenschap van he, Joodse messianen. Maar het is toch de weg die God ons schenkt. Israël wordt door Yahweh verlost, met een eeuwige verlossing. Gij zult nog beschaamd, nog te stranden worden in alle eeuwigheid. Want zo zegt Yahweh, daar komt hij weer, dit is heel sterk hè, zo zegt Yahweh, wie spreekt er? Yahweh zegt het. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft de hemel geschapen. Oh ja, ja, hij is God, vindt dat niet mooi? Het blijft te staan hoe krachtig die taal is. Zo zegt Yahweh die de hemel geschapen heeft, hij is God die de aarde geformeerd heeft en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest en dan komt hij. Niet tot een baaiert heeft hij haar geschapen, de aarde. Maar ter bewoning heeft hij haar geformeerd. Een baai, het is leegte. Hij heeft de wereld niet tot leegte geschapen. Nee, wat staat er in het begin? De, de wereld, de aarde was nog? woest en ledig. Daarop ging hij onze aarde verder scheppen, zodat wij een prachtig leven zouden hebben in volkomen afhankelijkheid van hem. Het laatste stukje. Ik heb niet in het verborgen gesproken, zegt de profeet namens God. Nog ergens in het land der duisternis. Ik heb tot het nakroos van Jacob niet gezegd... zoek me te vergeefs. Nageslast van Jacob. Nee, zegt hij. Ik, Yahweh, spreek wat recht is. Ik verkondig wat rechtmatig is. Vergader u. Kom. Nadert samen. Gij die uit de volkeren ontkomen zijt. Hij heeft het nog steeds over de Joodse volk. Hè? Over Israël. Wat uit de volkeren weer terug moet. Nochtans, wij zijn erbij aangesloten. We vertrouwen op dezelfde God... ...en op dezelfde Messias... ...vergadert u en kom nader te samen... ...gij uit de volken, en ontkomen zijt... ...zij hebben geen begrip... ...die hun houten beeld dragen... ...en bidden tot een God die, die kan verlossen... ...maar toch roept hij ze... ...zou je kunnen zeggen dat elke Joodse broeder gelovig is... ...als hij zijn reis terug maakt naar Israël... ...waar ze uit Rusland komen... ...en over heel de wereld vandaan... ...echt niet waar... ...ook velen moeten nog tot geloof komen... Hoewel ze wel geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ook al kennen ze Messias nog niet, wil niet zeggen dat ze geen volk van God zijn. Ja, ik begrijp wat u zegt. Onze zussen zeggen, weet je waarom de Joodse mensen niet geloven dat Jezus de Zoon van God is? Omdat ze door de christenen die in die Jezus geloofden, vervolgd zijn en vermoord zijn. Dus we hebben een taak te verrichten om onze barmhartigheid te tonen, ook aan het volk van Israël. Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit van ouds doen horen, sma? Het van overlang verkondigt, vraagteken. Ben ik het niet? Ja, wee. Er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Ik heb nog nooit een hoofdstuk gezien waar zoveel in staat dat hij maar de enige God is en buiten hem is er geen God. Maar hij is wel de God die zijn eigen zoon verwekt in Maria, door tegen Maria te spreken. En Maria zegt, mij geschiet naar u, hoort. Hij verwekt in Maria zijn Messias. Zo werd hij ook een zoon van Jozef. Ben ik het niet, Yahweh? Ja, er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet, broeder en zuster. Wend u tot mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat is ook de reden waarom de Bijbel ons leert en ons voorgaat door Yeshua. We bidden tot de Vader. Maar we hebben bij de Vader niks in te brengen. En daarom mogen we pleiten op de naam van Yeshua die alles vervuld heeft. Vader, ik bid u dat gij de belofte die gij gegeven hebt in uw woord mag toepassen in mijn leven. Niet dat ik het verdient, maar het is omwille van zijn bloed. En dan zegt vader, ontvang het. En we zullen door geloof ontvangen en als een gehoorzame zoon en dochter zullen we leven. Wendt u tot mij, laat u verlossen, alle einde der aarde. Ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mezelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan, zegt vader. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen en bij mij elke tong zal zweren. Dat is de weg waar we naartoe moeten. Wij zullen onze knieën voor vader buigen en we zullen uiteindelijk met onze tong zweren. Dan weet vader het. Zweren is een hele, hele belangrijke zaak. Alleen bij Yahweh zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Bij wie is gerechtigheid en sterkte? Onthoud het, alleen bij Yahweh. Tot hem, Yahweh, zal men komen. Maar beschaamd zullen staan allen die tegen hem, Abba Yahweh, in woede zijn ontstoken. En in goddeloos gedrag, daar gaat het om. In Yahweh wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd. Schitterend voor, dat, hè? Het gehele nakroost van Israël wordt gerechtvaardigd. En in Yahweh zal het zich beroemen. Wat betekent dat woord ook weer, gerechtvaardigd? Hoe zou je het beter kunnen uitleggen. In Yahweh wordt het hele nakroost van Israël gerechtvaardigd. Zou je kunnen zeggen, rechtvaardig, verklaard? Want niemand is rechtvaardig tot niet één toe. Onze mond is een open graf, zegt Paulus. Als je gerechtvaardigd wordt, dan word je dus rechtvaardig, verklaard. We hebben geen recht... Maar vader zegt op grond van je geloof in Yeshua zijn dood en opstanding aanvaard je als ik, als jou, als mijn zoon en mijn dochter. Dus vader verklaart iets. En wij aanvaarden dat woord wat God gezegd heeft. Omdat God het gezegd heeft zijn wij gerechtvaardigd, rechtvaardig, verklaard. Ik hoop dat je allemaal in je hart weet dat je rechtvaardig verklaard bent. Dat heeft niet te maken met je volmaakte levenshouding. Want we hebben we nog een hele weg te gaan. Het wonderlijk is, stel nou voor dat je in die weg van rechtvaardiging van 0 tot 100 kan. Maar je komt niet verder dan die 80%. Dan is die 20% is genade van God. Want de 100% rechtvaardigheid van Yeshua wordt u aangegeven. Wordt u rechtvaardig verklaard. Hij ziet je als zijn eigen zoon Yeshua. Hoewel je zelf weet, wat een gebreken dat je nog hebt. Durft u de op te zeggen? Het zal een vreugde zijn om het te beseffen in je leven en als een rechtvaardige te wandelen. Laat er niet meer een dag komen toen je zegt, oh wat ben ik toch slecht. Nee, je bent gekocht en betaald door het bloed van Yeshua en door God rechtvaardig verklaard. Je gaat door deze wereld als zonen en dochters van de Allerhoogste God. Prijs de Heer.